Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het centrum van Luik is vannacht een flat van 5 verdiepingen ingestort. Het gebeurde na een zware explosie, meldt het Vlaamse persbureau Belga. Er zouden zeker 13 gewonden zijn... van wie sommigen in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier bewoners zouden onder het puin van de ingestorte flat liggen. De oorzaak van de explosie in Luik was waarschijnlijk een gaslek. Hulporganisaties waarschuwen voor militarisering van de hulp aan Afghanistan. Dat doen ze in een gezamenlijke brief aan de deelnemers aan de Afghanistan-top... die morgen in Londen wordt gehouden. Volgens de acht hulporganisaties moeten de militairen zich concentreren... op het verbeteren van de veiligheid... De wederopbouw moeten ze overlaten aan lokale autoriteiten en hulporganisaties. Gemilitariseerde hulp is meestal gericht op projecten voor de korte termijn. Afghanistan is daar op den duur niet mee geholpen, zeggen de organisaties, waaronder Oxfam. Aan de Afghanistan-conferentie in Londen doen staatshoofden en ministers uit 70 landen mee. De oppositie verwijt het kabinet dat het over Afghanistan met twee monden spreekt bvda minister Tehorst zei gisteren dat het Westen met de Taliban moet gaan onderhandelen over vrede. Ze ergerde daarmee CDA-minister Verhagen, die zei dat het kabinetsstandpunt luidt dat het aan de Afghaanse regering is om te gaan praten met de Taliban. groenlinks Peters had het over het trieste onvermogen van het kabinet om de coalitie op één lijn te houden. D66-leider Pechtold zei dat het kabinet volgens de grondwet met één mond moet spreken, maar dat er van de laatste tijd niet veel terecht komt. Minister van Hagen wees erop dat het kabinetsstandpunt breed gedragen wordt. Als een minister zich er niet in kan vinden, is dat geen probleem van het kabinet, maar van die minister, zei hij. Het weer, een heldere en koude nacht met min 10 graden. Overdag gaat het vanuit het zuidwesten krachtig waaien met later op de dag sneeuw en regen. Temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden.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 Take my heart 27 jaar in Zuid-African jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar...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 I'm Leave my door open just to cry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 Als zich verlangen maakt dat nou niet stuk, laat mij in die waan. Got ya.